In deze aflevering van onze serie Eindtijd en profetie kijken we naar het scenario van de profeet Zachariah. Jan van Barneveld, hartelijk welkom. De profeet Zachariah. Een zeer interessante profeet. Ja, ze zijn allemaal wel interessant, toch? Ja, maar deze ook vanwege de vele profetieën die in de tijd van de heer Jezus vervuld zijn. De belangrijke rol die die speelde in de tijd van Ezra en Nehemia. De terugkeer uit de Babylonische ballingschap en de ongelofelijke hoeveelheid die hij uh, informatie hij geeft over de eindtijd. Wat weten we van zijn achtergrond? Hij komt uit het priestersgeslacht, net ja. als Jeremia, net als de Zegiel. En ze hebben allemaal wat. Chafania, <laughs> dat kwam uit het koninklijke geslacht, ja, ja. Uh, Amos was een boer, hm. van jo Joël weten we niks, is ook interessant. Ja. En, uh, nou ja, goed, we gaan maar niet uh, veel verder. Daniel, ook kwam ook uit het koninklijke geslacht. Ja. ja. Maar hij kwam dus uit het priestelijk geslacht? Ja. Hij uh, speelde... Zijn naam betekent, even spieken, Jaweh uh, dus God herinnert zich. Okay. God herinnert zich als een belofte, hij herinnert zich zijn woord. Ja. God vergeet helemaal niks. Nee. Daarom hebben we het Oude Testament om ons ook te herinneren. Ja, <laughs> dat is prachtig, ja. Ja, dat is prachtig. Ja, toch? Ja. Het Nieuwe Testament moet je ook herinneren natuurlijk. Nee, ja, ja, dat is duidelijk. Nou, het is altijd speeafvallig. Maar we hebben het in de vorige aflevering wel eens over gehad dat in de gemeentes vaak alleen het Nieuwe Testament wordt gebruikt. Ja. En niet het Oude Testament. Maar daarmee herinneren we ons richting het Nieuwe Testament. Tuurlijk. Nou, hij uh, spreekt erg veel over de tijd waarin hij leefde. Hij moedigde aan tot uh, de herbouw van de tempel. Ja. Net als de profeet Haggai die deed dat ook heel sterk. Die leefde in dezelfde tijd, die straten er samen op. Ja. Hij spreekt erg veel over de eindtijd. En hij spreekt een groot aantal profetieën in verband uh, met uh, de Heer Jezus. Het was ongeveer 520 uh, voor Christus. En dat, in welke periode leeft Israël dan? Ezra en Nehemia. Ezra en Nehemia ja, in en diezelfde periode? In die moeilijke periode, ja. Dus de, na de tweede ballingschap? Ja, na, na de naar de eerste ballingschap. De bab, na de Babylonische ballingschap. Okay, yeah. En uh, zij wilden dat de tempel herbouwd wordt en daar spreekt hij ook erg veel over. Oké. Okay. Nou, dan gaan we eens kijken naar die profeet. Want dat is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Ik wil eerst, misschien toch wel uh, belangrijk, spreken over een paar uh, profetieën over de, over de komst van de heer Jezus. Niet de wederkomst, maar de eerste komst. Yeah. Uh, het eerste vinden we in hoofdstuk 12, vers 10. En daar staat, zij zullen mij zien die zij te stoken hebben. En dat is natuurlijk ook uh, heel ja. duidelijk. Dat staat ook in het Nieuwe Testament, in ja. de Evangelie. Dat staat in openbaring, zij zullen mij zien. Mij staat er, hoor. Wil je ja. kijken? Je nee, nee, nee, nee, nee, ik wil je niet controleren. Het <laughs> mag wel, want er staat er namelijk niet. Oh, het staat er niet? Het staat niet in onze Bijbel, okay. zij zullen Hem zien. Ja. Maar ik heb het nagegaan in de Statenvertaling. Aha, yeah. en dat zal de Statenvertaling lezers, kijkers, oh, die zullen wel geen televisie hebben, denk ik. Nou ja, je weet nooit. Je weet nooit, maar de, dus in de Statenvertaling staat het wel goed vertaald. Yeah. En in het Hebreeuws staat ook, zij zullen mij zien die zij te stoken hebben. Mm. Duidelijke zaak. Nou, dan de dertig zilverstukken die uh, Jeruz, uh, Judas kreeg yeah. voor het verraad van de Heer Jezus. Die vinden we in 11 vers 12. En dat is mijn loon. Dat vind je ook terug in Matthäus 26. En het feit dat dat geld ging naar de pottenbakker voor die akker. En die akker die staat nu nog braak in Jeruzalem. Hier wordt Als je daar rondreist, ijverige gidsen wijzen daarom. Dat is die akker. Ja. En dat staat in Matthäus 11 vers 23. En dan dat verhaal dat er meerdere malen tegen zijn gekomen zijn, dat de heer Jezus, de koning, op een ezeltje Jeruzalem binnen zou rijden. Ja, precies. Ja. En dat vinden we in uh, Zachariah 9. En dan het feit dat die tekst die de heer Jezus nogal eens aanhaalt, dat Israël is als schapen zonder herder. Dat zegt ook de profeet Zachariah. Ja. Nou, dat zijn... Nou, uh, ja, dat die... zijn nogal wat profetieën. Het zijn er wel, ik net zeggen, drie of vier onderwerpen voor preken. Ja. Dan gaat het ook weer goed. Maar nu gaan we spreken, spreken over deel 1. Uh -huh. Want de, de profetie bestaat uit twee delen. De eerste deel, hoofdstuk 1 tot en met 8. Uh -huh. En tweede deel, hoofdstuk 8 hoofdstuk uh -huh. tot en met 7. 1 tot en met 7 is beter. En dat is heel erg interessant dat dat inderdaad twee delen zijn. En, die... en hoe splitst zich dat? Uh, ja, een beetje herhaling. Het, eerste, het tweede deel gaat voornamelijk over eindtijdgebeurtenissen. Mm -hmm. dat, ik zal het nog over hebben. Het eerste deel gaat ook erg veel over de tijd van hun tijd. Okay. En wat is dus het thema van de. Dat zegt uh, dit: uh, hoofdstuk 1, vers 14. Vervolgens zei tot mij de engel des heren, hij krijgt eerst een roepingsvisioen, en daar ziet hij al die paarden weer, net als de paarden uit de openbaring, weet je wel. Ja. Die staan hier ook in Zachariah. Maar we gaan eerst kijken naar het thema. Vervolgens zei tot mij de engel die met mij sprak, predik, zo zegt de Heer, der heerscharen. Luister, dat is belangrijk, heel belangrijk. In andere vertalingen staat proclaim. Proclameren. Pro, waar we de vorige zending uitvoerig ja. over gehad hebben. Klopt. Ja. Er moet dus geproclameerd worden. Ja. En dat is het thema ook van Zachariah. Predik, zo zegt de Heer. Ik ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand. Mm -hmm. Het tweede deel in Zachariah 8, vers 1. ...staat het ook, ik ben in vurige ijver voor Jeruzalem en Juda onderhand. is interessant. Ja, Al die twee delen beginnen hetzelfde. Zul je kunt ja. het onderscheiden natuurlijk. En moet je goed vast blijven houden. Dit is de tijd van de gloeiende ijver van God voor Israël. Dus Zachariah heeft dat uitgesproken voor deze tijd waarin dat, wij nu ja, leven. Ja, maar... Alle profetie is ook nog voor alle tijd. Ja. Ze hebben veel meer profetie uitgesproken over deze persoon en die koning en die priester. Maar dat, dat was niet meer voor die tijd. Mm -hmm. en, en wat voor alle tijden is, dat is blijven bewaard in de Heilige Schrift. En dat is natuurlijk uh, een meesterwerk om dat zo te doen en zo te, te, te profeteren Door de Heilige Geest natuurlijk. Om het zo te doen... Dat alle tijden er wat aan hebben. Ja. En, en dit is ook voor deze tijd. En nog meer. Ik ben zeer vertoornd. Dus God is boos. Op wie? Op de overmoedige volken. Die terwijl ik maar een weinig vertoornd was. Een beetje boos was. Meehielp ten kwade. Dat ging God ook al over Babel. Lees ergens in de profeet Jeremia. Dan zegt de Heer ook, ik was maar een weinig vertoond en ik heb Israël in uw macht overgegeven, maar jij hebt een paar schipjes erbovenop gedaan. Ja. Zo zegt de Heer het niet, maar daar komt het wel op neer. Ja. Ja, terwijl ik maar een weinig vertoond was en dat ik van jou verwacht, dat ik had verwacht om barmhartigheid te bewijzen. Wat verwacht God van de overwinnaars over Israël, of die tegen Israël strijden, hij verwacht barmhartigheid van ze. En hier gaat het ook voor onze tijd. Ik ben zeer vertonig. En de toren van God rust op ons. Hmm. Ja. ja. Want God die liet de islam toe. De, de, de terroristen, de Palestijnen. Liet die toe om, om Israël op, op, op in te hakken. En terwijl hij maar een weinig vertonig was. Want hij bleef Israël helpen. Ze hebben de muur op kunnen richten. Ze hebben zich kunnen verdedigen. Maar wij helpen mee ten kwade. De vorige keer hebben we het er uitvoerig over gehad. Ja. Wij betalen ze. Ja, dat, dat benauwt mij. Ja. Want het, het is geen kleinigheid hoor, zegt de apostel Jacobus ergens of Petrus. Die zegt: het is de -brief is het, sorry. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Hmm. En zijn we nu mee bezig. God wees ons land genadig. Ik bid het ook vaak. Geef ons alsjeblieft een minister van Buitenlandse Zaken die achter is, zoals staat. Ja. ja, en daarom moeten wij bidden voor de regering natuurlijk. Moeten we, ja, maar we moeten wel concreet bidden. Ja. Misschien moeten we wel iets proclameren, maar dan uh, komen we op heel gevaarlijk politiek terrein. Precies, maar dat zou de verkiezingen kunnen wijzigen straks. Ja, ja. ja. ja er zijn ook weer problemen, maar dan gaan we niet verder. nee, nee. nee Hij gaat verder met ja. proclameren. Daarom, in vers 16, ik keer in erbarming tot Jeruzalem terug. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. Dat gold voor toen. En hij bemoedigde de mensen daarmee en de leiding. Maar dat geldt ook voor nu. Mijn huis zal daarin gebouwd worden. En het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden. Proclameer verder nog meer. Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede. En... Dan staat er hier, nog zal de Simon Sion troosten, nog zal de Heer Jeruzalem verkiezen. Dus hij geeft het niet op? Nee, maar er staat ook, in andere vertalingen wordt het zo vertaald, weer zal de Heere Sion troosten ja. en weer zal de Heere Jeruzalem verkiezen. Uh, dat past ook bij het karakter van God, hè? Ja, dat hij natuurlijk. steeds weer terugkomt met ja. genade, op genade, op en, genade. En, en altijd terugkomen bij zijn oorspronkelijke plan. Ja. En daar is die God voor natuurlijk, om dat almachtig te doen. Ja. Hij doet het zo graag met medewerking van de mensen. Ja. En hier gebruikt hij Zacharia om dat te proclameren? Ja, dat, wordt. En dat, dat, dat, dat hoort er bij ons ook bij, dat is het heel erg belangrijk. Dan gaan we ook verder naar nog meer. En, dan komen er wat visioenen. En dan komt dan die beroemde tekst in hoofdstuk uh, 2, uh, vers 8, uh, dat iedereen aan, uh, kan, uh, kent die tekst. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Ja. Als je naar iemands oogappel prikt, dan knippert hij met zijn ogen. Als bewijzen van spreken de Almachtige met zijn ogen naar, je, naar zijn volk wijst, knippert hij met zijn ogen. Denkt hij, zal ik ze nog genade geven of niet? Ja. En dan krijgen we natuurlijk weer het einde van de, dit hoofdstuk 2. Hij, eh, hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En denkt erom, zwijg voor, al wat leeft voor het aangezicht van de Heer, Want hij maakt zich op uit zijn woning. Nu in de tijd zat God klaar om te komen, om in te grijpen. En dat zien we ook aan het eind. Van het boek van Zachariah. Ja. Ja, dat is uh, heel heel erg uh, boeiend. En ook zien we in hoofdstuk 2, vers 10. Jubel en verheug u, gij dochter van Sion. Want zie, si, ik kom in uw midden wonen. En dat zien we zo vaak. Ja, daar ook. hebben we natuurlijk vorige aflevering over gehad over de berg Sion. Ja. Dat hij zei van dat is mijn berg. En zien we zo vaak, de Heerde woont in Sion. Ja. Sion, denkt erom, heeft drie betekenissen. En dat is? Ja. Kijk, eerst was de berg Sion, dat was dat, uh, waar het paleis van David was, en het paleis van vast was, iets buiten de muur van Jeruzalem, ja. waar David begon. Toen werd Sion de, de tempelberg. Ja, de, de hele tempelberg. Ja. Daarna werd Sion de dochters van Sion. Hm. Inwoners van Jeruzalem dus. Daarna met Sion, het hele volk Israël en het hele land Israël. Dat eh, begrip Sion is in de loop der eeuwen helemaal uitgebreid. En nu zijn het de Sionisten. Ja, ja. En zelfs ja. de Christen Sionisten <laughs> zijn er ook nog weer bij. Ja, die worden er weer bij, bijgehaald. Maar als we het hebben over dat God zegt, dan, ik kom onder jullie wonen, dan bedoelt hij ook concreet het land Israël? Dan bedoel je... Het Want hij het komt natuurlijk ook in jou wonen land. en in mij wonen. Want in de persoon, want de Heere God werkt altijd door ja. de Heer Jezus. Ja. Ja, hij is Gods rechterhand. Ja. En hij wordt koning in Jeruzalem. Ja. God is geest. En de Heer Jezus is in geestelijke zin vlees en been. Ja. En na zijn opstanding had hij ook nog vis. Maar we moeten dit dus heel concreet lezen: van hij komt in Israël wonen. Hij komt in Israël wonen en vanuit Israël wordt de wereld geregeerd. En zal, de wet zal van Sion uitgaan en de Here woord zal vanuit Jeruzalem uitgaan. Ja. En dan gaan ze naar Den Haag, sturen ze missieven. Wat is uw advies hier? Of wat is uw bevel, majesteit? <laughs> ja. En dan, dat zal dat mooi zijn. Ja. Nou, niet, niet dat die missieven, maar het feit dat, dat, dat God zijn koningschap aanvaardt hier in deze. Nou, ja. dat, dat gaat dus gebeuren. Dan gaan we dus gauw. Naar, uh, hoofdstuk drie. naar hoofdstuk 3. gaan naar hoofdstuk 3. En dat is het, het symbool van het geestelijk herstel van Israël. En het geestelijk herstel wordt gesymboliseerd door de hoge priester Jozua. Ja, dat is zo'n verschrikkelijk mooi stuk wat daar staat eigenlijk. He? Ja, <coughs> ja maar... je doet op Jozua 2. Ja. En... Of 3 vers 2. Uh, ja, de hoge priester vers 1. Ja. Hij stond, en Satan staat aan Gods rechterhand om hem aan te klagen. Maar, ja, ja, dat, is zijn, armen, dat ik, is zijn taak, hè? Maar, ja, tuurlijk. Dat is de taak van de Satan. Hij is de aanklager, ja. ja. Kijk, maar Jozua die stond daar met vuile kleren. In deze vers 3. Ja. En Satan klaagde hem aan. En uh, dan gaat er dit. Toen nam deze het woord... Maar hij stond voor de Engel des Heren. En ik denk dat de Engel des Heren in veel geval de Heer Jezus is. Dat denk ik ook, ja. Dat hij de Heer Jezus is. Ja. En toen nam deze in vers 4, de Engel des Heren, de Heer Jezus, het woord. En zei tegen hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. En hij zei tegen hem, zie, ik neem uw ongerechtigheden weg. Ik trek uw feestklederen aan. En ik kreeg een reine tulband enzovoort. Prachtig mooi. En het was voor elkaar. En de heer Jezus kan dat zeggen, want hij zei: Ik heb macht om zonden te vergeven. Ja. Tegen die uh, verlamde man die door een dak voor hem neergelaten. Ja. Het is allemaal zo. Het is allemaal zo. Het staat ja, allemaal aan. Als hij één recht heeft om dat te doen, is dat de heer Jezus natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Nou, dan gaan we dus even verder. Dat, uh, dat wordt ook voorzegd. Ik zal het laatste vers 9, het laatste gedeelte. Eerst vers 9. Ik zal mijn knecht, de spruit... Dat niet, doet niet alleen hier, eh, Zacharia profiteert dat, maar ook Jeremia heeft het vaak uh -huh. over de spruit. Ja. Die nou, die zal eh, daar komen en die zal gegraveerd worden. En ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Dan zien we gewoon goed daar. Op één dag. Het is... Zo, zo prachtig mooi is dat. Nou, maar dan krijgen we weer een doorgesneden tekst. Want dan zult gij elkaar uitnodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. En dat is, de, zo wordt het paradijselijke eindtijdrijk. Ja, ik wou zeggen, want dat is na Golgotha niet zo snel meer gebeurd. Nee. Maar dat wordt altijd, iedereen zal zitten onder zijn eigen wijnstok en zijn eigen vijgenboom. Ik zit nog wel eens onder onze eigen vijgenboom. En nu natuurlijk niet. Nee. Maar in uh, het voorjaar alweer. Ja, precies. Maar dat is, uh, <laughs> dat is alleen maar een, een aardige vooruitblik, natuurlijk. Ja, maar dat betekent dus dat dit die te doorgesneden tekst is, dat een deel ervan vervuld is en een ander ja, deel moet dat komen. Ja, altijd en precies hetzelfde het geval. Ja. En dan gaan we even gauw kijken naar hoofdstuk 6. Er zijn ook een paar interessante. Uh, er komen, hij heeft een stuk of tien van die visioenen, krijgt hij. Maar dat gaan we niet op in, dat duurt te ver. Joshua krijgt dan een kroon. En dan lezen we in hoofdstuk 6 vers 15. Hier is zo'n flitsende profetie. Die van verre zijn, die ver weg wonen, zullen de tempel van de Heer komen bouwen. En gij zult weten dat de Heere der Heer scharen mij tot u gezonden heeft. En dat hebben ze gedaan, dat verhaal heb ik je verteld. Ja. De jonge christenen uit Nieuw-Guinea. Ja, met goud. En die, ja, en die lazen dit, hè, toen ze pas al een keer ingekomen waren, Och, in Jeruzalem, oh ja, met die joden. En ja, dan moeten wij goud gaan verzamelen, ze hebben een, een goudmijn hadden ze daar. Ja. En ze hebben uh, een paar kilo goud meegenomen, en wat geld, en zijn naar Jeruzalem gegaan. Ja. En om een lang verhaal kort te maken, ze zijn naar uh, wat avonturen uh, bij het Tempelinstituut gekomen. En wij komen geld bij, uh, voor de tempelbouw... Ja, dat is dan wel heel concreet. Want er komen natuurlijk uit de hele wereld komen ja. mensen naar Israël toe. Ja, nee, maar zij kwamen niet op Israël reis. Ze kwamen speciaal, zij kwamen speciaal geld voor de tempel. De tempel. Ja. Ze kwamen speciaal naar het tempelinstituut. Ja. Ja. En rekenbaar dat die, dat die, die Papoea's, dat die ontroerd waren om in het tempelinstituut alle attributen te zien die al voor de tempel ja, gebouwd dat zijn. Ja, kan je we wel iets bij voorstellen, ja. Dat is verschrikkelijk ja. mooi. Ja, precies. En, ja. en dat ze op. Uh, uh, op het Tempelplein, uh, nee niet op het Tempelplein, maar daar in de buurt van het Tempelplein, en dat ze daar de gouden kandelaars zien staan. Dat is ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Nou, dat is, die, die mensen zijn er nog gezegend. Ja, prachtig. We gaan nu snel naar uh, hoofdstuk 8. Dat, dat is uh, het eerste deel. Weer staat er. Vers 2, e, ik ben van Sion in grote ijver onderhand, in gloeiende ijver. En ieder kind van God, ieder gelovige, die bij de heren hoort, mm -hmm. die deelt deze gloeiende ijver voor Israël. Ja. Niet alleen uh, Family Seven en niet alleen Jan van Pannenveld, maar het is een bijbels iets. Ja, ja maar hoe komt dat toch? De heer zegt zo vaak, dat zeggen, zeggen ze dan tijdens een seminar, dat wij die liefde voor Israël niet hebben. Komt dat toch? Nou, dat is makkelijk uit te leggen. Want ik zeg, kijk, eigenlijk is een christen de liefde voor Israël aangeboren. Als je tot geloof komt, wie komt er in je hart? Ja. De Heer Jezus. En wie is de Heer Jezus? De koning der Joden. koning van Israël. Ja, en dan zeggen we, jubel gij, uh, gij nieuw kind van God. Want de koning van Israël is bij je komen wonen. Ja, dus zou het een automatisme moeten zijn. Ja, maar... Dat vuur, dat blijft niet branden. Ja. Vuur blijft niet branden als, uh, uh, als er geen hout op gegooid wordt. Ja. En als er niet bijbels over Israël en Jeruzalem en Gods plannen gepreekt wordt, dan gaat dat vuur dood. Ja, dus de leiders in Nederland, en in de hele wereld natuurlijk, maar laten we het even bij Nederland houden, moeten meer Israël centraal gaan staan. Meer bijbels spreken. Meer bijbels onderwijs gaan geven ja. over Israël. Ja, dat op zijn minst. Ja. En, en want dat gaat onherroepelijk mis, want als het vuur van God niet brandt, komt er een ander vuur, een vals vuur komt in hun leven. Ja, precies. En dat het vuur van de vervangingsleer. Ja. En toen ze in het begin van het christendom, in, uh, ik zeg, het begin, vanaf de, de tweede eeuw van Christus, voor Christus, uh, Israël begonnen te vergeten, die kerkvaders, en anti-judaïstische... Uh, wetten gingen uitvaardigen en regels. Ja. Nou, ja, toen is dat al doodgegaan. Ja, precies. En, dan wordt, en, en, en toen, toen die, die arme Luther, die, die belangrijke dingen voor de kerk naar voren gebracht heeft, uh, boos ja. werd op de Joden ja, dan... en, en de Joden uit zijn hart wegbanden, dat kwam echt... er een andere, andere geest voor in de plaats. Dat was een, is echt een onbegrijpelijke move. Ja, toch? Dat is onbegrijpelijk... Nou ik, ik, ik leg het je uit. Ja, nee, ik snap het wel, maar alleen, ik snap, het is onbegrijpelijk dat een man als Luther, die zo bekend staat als een hervormer, ja, dat hij dan ook maar gelijk, een held van God, ja. Ja, dat hij dan zeg maar zo anti-Israël wordt. Het komt ook omdat die boosheid in zijn hart liet Want hij heeft Joden eerst in zijn huis opgenomen. Mm -hmm. En hij had de verwachting dat die Joden met hem mee zouden gaan in de reformatie. Ja, ja. En dat is niet gebeurd. Nee. En dan is hij boos geworden. En waar boosheid is, daar is de Heer niet. Ja, precies. En dan komt er een andere Heer voor in de plaats en dat is, dat, dat is de ellende. Dat is de nadigheid. We moeten de, door, Jan, want de tijd gaat ook door. Ja, de dus... ellendige tijd. Ja. Goed, we gaan verder. Ik keer woon eh, ver hoofdstuk 8 vers 3. Ik woon te midden van Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad van Trouw en de berg van de Heer der Heerscharen... Denk erom die berg waar de Joden niet eens mogen komen om te bidden. Ja. Ja. Dat is de berg Sion, die zal worden de berg der heiligheid. Dat zal die genoemd worden. Ja. En als je in de oude stad loopt, dan zie je wat hier staat. Er zullen weer oude mannen en vrouwen op de pleinen van Jeruzalem zitten. Misschien ja, dus ga ik er ook wel weer eens zitten. <laughs> nou, misschien moeten we een keer samen gaan, Jan. Ja, dat is, lijkt me gezellig. <laughs> en ook zo de pleinen van de stad vol zijn van jongens en meisjes die daar spelen. Mooie tijd. Nou, dat tijden. zie je nu gebeuren, hè? Ja. Dat zie je nu gebeuren als je door je de gebeuren. oude stad heen loopt. Dat is allemaal, dat is allemaal een voorspiegeling ja, nog, hoor. Dan gaan we verder. Vers 7. Zie, ik verlos mijn volk uit het land van de opgang van de zon. Ja, dat is nu aan de gang. Ja. Ze komen daar uit, Noordoost-India. Ja, de stal absoluut. van Manasseh. Ja. En breng ze terug. Zij zullen mij tot een volk en ik zal hun tot een god zijn. En nu gaan we via die tempel. Dan gaat hij weer over die tempel. En dan legt hij uit dat eh, toen ze die tempel niet herbouwden, was er geen zegen. In die tijd ook al van Ezra en de hemel. Ja. Ezra heeft het er ook moeilijk genoeg mee gehad. Ja. En, eh, en pas toen ze de tempel gingen bouwen, dan eh, ging er weer zegen komen. Want, zegt de Bijbel hier in vers eh, 12: Het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht. Het land geeft zijn opbrengst. En de hemel geeft zijn dauw. Uh, ...opdat het overblijfsel van dit volk dit alles zal beerven. Ja. Dat is hierom, die tempel, zijn ze wel aanwezig. Ze schouwen ieder jaar, sjouwen ze met die uh, die stutmuren voor de tempel, schouwen ze de, de getrouwen van de Tempelberg, heet die stichting. Ja. Strouwen, strouwen, uh, sjouwen ze rondom Jeruzalem. En de terroristen die staan er eigenlijk bevend en uiterst arg arg argwanig. Zelfs vanuit Mekka en, en, en Medina kijken ze argwanend. Ja, precies. Uh, wat zo, zal het nu gebeuren? Maar het, het gaat gebeuren. En dan gaat er nog iets heel merkwaardigs gebeuren. Vers uh, 13. Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent. En nu is het, het, Jood, het woord Jood is weer een scheldnaam geworden. Heel, ik vind het zo ja. erg. Ik, ja. En vroeger zeiden, vlak na de Tweede Wereldoorlog, zeiden we nooit weer. Ja. En nu moeten we helaas zeggen, onder tranen, nu weer. Mm -hmm. Dat is erg. Maar dat wordt weggenomen. Zo huis van Juda en Israël, zoals jullie vroeger de vervloeking waren, zo zult gij, doordat ik u heil schenk, tot een zegen worden. Ja. En dat, zo zal Israël tot een zegen ja. worden. Hun technologie, hun landbouw. Absoluut. Maar hun, ook hun kennis van de Torah, dat zien we hier, dat dat gaat in vers 23. In die dagen zullen tien mannen uit de volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Joodse man, niet deze, Joodse man. En, wij zullen, en zij zullen zeggen, wij gaan met u, want wij hebben gehoord dat God met u is. Ja, dat gaat gebeuren. Mooi. Alleen de Joodse man die zal heel veel slippen nodig hebben. <laughs> ja, ja, absoluut. Ja, Jan. Uh, dat is een ontzettend mooi is dat. Het prachtig. En dan gaan we een klein beetje verder. Dan gaan we wat teksten over de, de naburen van Israël. Ja, onze en tijd, over de bescherming van Jeruzalem. Onze tijd zit er alweer op, Jan. De tijd is alweer over voor deze aflevering. Dus ik denk dat we de kijker moeten vragen om volgende week met ons mee te kijken. Naar dat tweede deel van die profetie. Wat erg. Ja, ja. En ik heb me nog zo voorbereid om het beknopt te doen. <laughs> ja, maar beknopt te doen als je zeg maar, wandelt door die profetie heen Dat is bijna niet mogelijk. Je komt altijd wel weer dingen tegen Dat die, zo. Die, uh, uh, die ook belangrijk zijn. Ja, ja. Um, maar het is goed om uh, even dit vast te houden en dan gaan we de volgende aflevering gewoon beginnen met het tweede deel van die profetie van uh, Zacharia ja, 12, 13 en 14 is dat. Ja, precies. Kunnen de mensen thuis ook vast even nou, lezen. heel goed. dankjewel Jan. En nu thuis heel hartelijk dank. Het, is, uh, ja, het blijft interessant om ook zo'n profeet als Zachariah te volgen. Te zien waar hij vandaan komt. Hoe hij zijn werk heeft gedaan. Hoe hij uh, ja, op onnaspeurbare manier toch alles heeft mogen voorspellen. En voorzeggen, moet ik eigenlijk zeggen van Jan... Uh, wat er gaat gebeuren en wat er met name rondom de Heer Jezus gaat gebeuren. Het is misschien goed om dat hele boek Zagria ook zelf nog eens eventjes thuis te bestuderen. En dan gaan we volgende week verder met het tweede deel hiervan. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering. Het is zelfs zo geweest dat er een oorlog is geweest tussen Irak en, en, en, en Iran, dat de kinderen met een sleutel om hun nek, de bommenvelden worden ingestuurd, want die sleutel dat was de sleutel van het paradijs. Het is zo God geklaagd, de vrede godsdienst. Maar ja, dat is min of meer de redding van Israël, de wreedheid van, uh, van al die demonische machten die erachter zitten.